Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Neergestort het, zes nagevonden, vier inzittenden een zwaar gewond. Weinig doorstroming in sociale huursector. En FIFA wil onderzoek naar corruptie door hoofdaanklager Strafhof. Het vliegtuigje dat een paar uur vermist is geweest is gevonden. De kustwacht heeft het wrak op een landtong in zee ontdekt... ten westen van de Tweede Maasvlakte. Aan boord van de e-motorige Cessna waren vier mensen. Zij zijn zwaar gewond. Met een helikopter zijn reddingswerkers ter plekke gebracht. De Cessna was op weg van de naar Rotterdam. De luchtverkeersleiding verloor iets na twaalf uur het contact met het toestel... dat mogelijk in probleem is gekomen door plotseling opkomende zeemist. De tweede ronde van de Egyptische presidentsverkiezingen gaat definitief tussen de kandidaat van de moslimbroederschap en een vroegere premier. De kiescommissie in Egypte heeft dat bekendgemaakt. Die uitslag was al voorspeld na de eerste ronde. De kandidaat van de moslimbroederschap is Mohamed Morsi. Hij pleit voor een grote rol van de islam in de staat. Ahmed Shafiq was premier onder de verdreven president Mubarak en hij is de favoriet van het leger. Hij wordt gezien als iemand die de orde in het land kan herstellen.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 De afgelopen tijd heeft terreurgroep Al-Shabaab... verschillende aanslagen gepleegd in Kenia. De terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda... is fel tegen de aanwezigheid van Keniaanse militairen in Somalië. Het aantal sociale huurwoningen dat vrijkomt... is vorig jaar opnieuw gedaald, met ruim 6 procent. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs ruim 160 corporaties. Nederland telt meer dan 3 miljoen sociale huurwoningen. Al jaren neemt het aantal vrijkomende huizen af. Zo werd in 2006 nog 9 van alle huurwoningen aangeboden. Dat percentage is inmiddels gedaald tot 7,4. In de grote steden moeten mensen daarom soms 15 jaar wachten op een huurwoning. De lage doorstroming in de sociale huursector komt onder meer doordat er steeds minder wordt gebouwd. Minder seniorenwoningen en minder appartementen voor starters. En daardoor blijven senioren langer in hun vaak te grote huurhuis wonen.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 Het weer aan de kust, lage bewolking en mist die zich vannacht verder over het land verspreidt. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen is er naar een grijze start een afwisseling tussen wolkenvelden en zonnige perioden. De maxima liggen beduidend lager dan de afgelopen tijd tussen 14 graden aan zee en 20 in Limburg. En woensdag verandert er weinig. ANB ah, nee, verkeersinformatie. Het is nu vooral druk op de wegen vanuit Zeeland. Maar ook op de A7, afsluitdijk richting Heerenveen... loopt het vast voor Knopend jouwen 2 kilometer verder. Op de A28 rijdt het langzaam van Zwolle naar Utrecht... bij Amersfoort, 4 kilometer. Ja, dan de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... tussen de afrit Kruiningen en Hogerheide, inmiddels 5 kilometer. De N50, Emmeloord richting Zwolle bij Kampen 2...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 Elke twee weken het beste uit de internationale pers. 360. Nu 8 nummers voor 8 euro. Kijk op 360magazine.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carasso. Goedenavond. Precies 7 minuten over 6. Zo meer over computerspionage via chips die in China gemaakt worden. Britse wetenschappers waarschuwen. Eerst het vliegtuigje op een landtong in Zeet. Ten westen van de Tweede Maasvlakte is een kleine Chesna neergestort. Een klein vliegtuigje, een Chesna. De vier inzittenden zijn zwaar gewond. Peter Verburg van de Kustwacht, goedenavond. Goedenavond. Ja, wij spraken elkaar even voor vijven. Toen was het uh, toestel net gelokaliseerd. Ja. Uh, hoe is het met de gewonden? Zijn die al overgebracht naar het ziekenhuis? Nou, op dit moment is de hulpverlening van de landzijde in volle gang. De twee traumahelies zijn er, vier ambulances, uh, brandweer is ter plaatse. Ik heb nog niet even uh, helder of de patiënten al naar het ziekenhuis zijn gebracht. Maar in ieder geval, de hulpverlening is in volle gang. En ze zijn zwaar gewond, weet u, of, of ze ook in, in levensgevaar zijn? Nee, daar kan ik ook zelfs niet zo over zeggen op dit moment. Is, is duidelijk wat er mis is gegaan? Uh, nou, niet aan ons, want dat zal, uh, de luchtvaartautoriteiten zullen dat gaan onderzoeken. En dan zal uit zo'n onderzoek moeten blijken wat er nou precies misgegaan is. Aan het begin van de middag uh, werd het uh, contact verbroken met het vliegtuigje. De, toen kon men het vliegtuigje niet meer vinden. Het heeft toch nog even geduurd voordat het is gevonden, hè? met... met uh... Hoeveel um, ja, mensen is er gezocht naar het vliegtuigje? Ja, we hebben grote ingezet. Uh, er was natuurlijk uh, eerst als u door de luchtverkeersleiding ook naar andere vliegvelden gebeld of die daar misschien heen gegaan was. Dat was niet het geval. Um, er waren twee mogelijkheden. Dat hij rechtstreeks over land naar Rotterdam zou zijn gevlogen of dat hij mogelijk de, de kustroute had genomen. En omdat we daar dan ook uh, aan dachten, hebben we dus gezegd... nou ja, dan gaan wij op zee zoeken. En we hebben daar groots op ingezet. Dus uh, reddingboten van Stellendam, Hoek van Holland, Terheide en Scheveningen. Later ook Noordwijk er nog bij. Uh, we hadden een marinevaartuig, een kustwachtvaartuig... Zo. en een vaartuig van de haven van Rotterdam. En verder is ons kustwachtvliegtuig en een helikopter uh, ook aan het zoeken geweest. En is het dan uh, toeval uh, dat, dat het is gevonden? Of zijn er ook tips binnengekomen van mensen die het hebben zien gebeuren? Ja, we werden overspoeld met telefoontjes van mensen die op strand zaten op campings. en allemaal wel een vliegtuigje gehoord hadden, maar niet gezien. Want uh, ja, het was mistig, uiteraard ook. Uh, zoveel mogelijk worden die contacten wel nagelopen. Of, uh, of er iets is waar we wat mee kunnen. Maar dat uh, schiet je alle kanten uit, natuurlijk. Ja, daarom. En natuurlijk ook met de sociale media als Twitter, ja, dat. Uh, dan gaan er zoveel geruchten rond dat dat niet altijd uh, de zoekactie helpt. Het kan helpen, maar soms ook juist niet? Nee, soms ook juist niet. Uh, wat verder nog apart gespeeld heb is de mist uiteraard. Want er hangt een behoorlijke mist uh, boven de kust. En uh, ja, vandaar dat we toch een flinke tijd hebben moeten zoeken. En de redding van deze mensen is in volle gang op dit ja, moment. Peter Verburg van de Kustwacht, dank u wel. Tot de dienst. Dag. Dan Syrië. De VN-gezant voor Syrië, Kofi Annan... noemt de aanval vrijdag op de Syrische stad Hula afschrikwekkend. Zeker 108 mensen hebben daar de dood gevonden. Annan is vanmiddag aangekomen in de hoofdstad Damascus en hij roept de regering op te laten zien... dat het de crisis verder vreedzaam wil oplossen. Ik de regering om te dat het is in zijn intentie om deze crisis te en deze is not only for the government, but for everyone, every individual with a gun. Anand zegt dat zijn oproep gericht is aan iedereen, ieder individu met een pistool. Morgen praat de vn gezant met president Assad. Volgens correspondent Sander van Hoorn heerst er onder de Syriërs grote sceptis over dit bezoek.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 hebben de resolutie die het geweld veroordeelt aangenomen. Toch moeten we ons daarvan niet al te veel voorstellen, zegt Sander van Hoorn. Als je het heel optimistisch ziet misschien... want ja, hoe kun je uh, uh, de dood van uh, bijna vijftig kinderen niet veroordelen? Hè? Dat, dus dus wat, wat kun je anders? Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Rusland, die machtige steunpilaar van Syrië... dan zie je dat ze zeggen dat ze dat veroordelen natuurlijk... maar dat ze wel uitgezocht zijn willen hebben wie daarvoor verantwoordelijk is. Want de Russische minister van Buitenlandse Zaken eh, relativeert die veroordeling alweer een beetje. Dat vertelt correspondent Kiesje Hekster. Sergei Lavrov die wil in ieder geval niet zo ver gaan door te zeggen dat hij de verantwoordelijkheid bij de Syrische regime legt. Hij heeft gezegd, ook de opstandelingen of de terroristen, afhankelijk van welk perspectief je het bekijkt... die zijn verantwoordelijk voor die aanval op Hula. Dat de Russen vanmorgen mee hebben gestemd in de Veiligheidsraad was op zich al heel onmerkelijk... want eerder hebben ze twee keer hun veto gebruikt om eerdere verklaringen te torpederen. Ze weigerden tot nu toe de schuld van het geweld... bij aan, uh, het regime van Assad te leggen. En dat ze dus vanmorgen wel hebben meegestemd in uh, New York... dat was opmerkelijk. Maar nu lijkt het erop dat ze in ieder geval... toch ook voor een deel de schuld leggen bij die opstandelingen. Kisha Hekster en volgens Syriëkenner Maurits Berger... is het ontzettend moeilijk erachter te komen... wie er achter dat bloedbad in Hula zit. Ja, en het vervelende is dat inmiddels het aantal... Uh... Spelers op het, uh, dit, dit, nou ja, dit letterlijk, dit strijdtoneel alleen maar groter is geworden. Het kl klassieke verhaal nu van er is een oppositie en er is een, er is een regime. Dat speelt niet meer. Dus er zijn hele, hele andere mogelijkheden. Ik denk zelf, de meest voor, ja, of voor de hand liggende. Ik, ik, ik vermoed dat er een, een, een, een geheime dienst is losgegaan. En dat was bij, bij Hama was dat ook. Ik was nogal. Uh, ...ja, ik vond, ik vond het zo. Bizar dat er na uh, Kofi Annan, toen hij het met een akkoord had, dat er steeds maar weer aanslagen, steeds maar weer geweld was, steeds maar weer bommen ontploften. En uh, dat, dat ik het vermoeden heb dat een aantal of één of, of meerdere, de weet ik niet, geheime diensten toch doorgaan, gewoon toch van ja die Assad kan zeggen wat hij wil, maar wij wij moeten hier nog wat afmaken. Maurits Bergen van de Universiteit leiden over het bloedbad in de Syrische stad Hula. Tot zover de berichtgeving over Syrië. In belangrijke militaire computerchips die uit China komen... zitten achterdeurtjes ingebouwd. Dat zeggen wetenschappers van de Cambridge Universiteit in Groot-Brittannië. Ze weten niet of de Chinese overheid hier iets mee te maken heeft... al is de reputatie van het land op dit gebied op zijn minst twijfelachtig. Dat vertelt correspondent Wouter Zwart.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 Van die hack attacks, zeggen ze, die zijn afkomstig uit verschillende plekken in China. Ronald Prins is directeur van Fox IT. Dat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de preventie van cybercriminaliteit. Goedenavond. Goedenavond. En dan hebben we nu militaire computerchips met een achterdeurtje. Misschien is het goed om even dat achterdeurtje toe te lichten. Ja, dat zijn chips die zet je eigenlijk juist in... om je, je eigen communicatie bijvoorbeeld veilig te maken... of uh, het, de besturing van satellieten of raketten veilig te houden. En uh, ja, je wil dus niet dat iemand anders ook aan die chips kan zitten. Want uh, uh, zodra dat kan... Ja, dan weet je dus niet meer zeker dat, dat jouw berichtgeving geheim blijft. En wat dus nu blijkt is dat uh, echt in zo'n chip, behalve de, de, de software die er zelf in stopt, er uh, altijd nog wat in zit. Waardoor Chinezen, wat als, uh, nou, dat is van de suggestie, uh, dat die altijd nog toegang hebben tot die chip. En uh, bijvoorbeeld jouw communicatie mee kunnen luisteren of met jouw apparatuur van door kunnen gaan. Ja, dat is ongelooflijk. Toch? Ja, dat, dat is, maar wat het, dat is, die suggestie is al veel langer gedaan je ziet dat er al jarenlang inlichtingendiensten in voor waarschuwen, pas nou op voor apparatuur uit China. En, uh, en er werd altijd een beetje uh, ja, cynisch tegenovergestaan van, nou ja, maar we hebben ook niet heel veel alternatief. Maar is dus, is dat, zo? Is dat de... zo? Wordt dat vooral in China ja. gemaakt? Ja, het, het is te, te, te, te, ik zag net ergens cijfers dat 90% van de chips uiteindelijk uit China komen. Dus uh, we hebben heel weinig zicht op wat er werkelijk in onze doosjes zit. En, uh, uh, maar het is nu echt voor het allereerst ook echt aangetoond, daadwerkelijk, dat er in zo'n chip ook... Uh, en dat heeft hij niet de eerste de beste gepakt, maar eentje die speciaal, speciaal voor uh, militaire toepassingen ontwikkeld is... dat daar een, uh, nou ja, een, een grapje of een achterdeurtje in zit, maar door Chinezen gewoon die hele chip over kunnen nemen. En kan je daar dan niet iets aan doen als je dat even ontdekt hebt, dat je dat, dat achterdeurtje sluit? Nee, nee, dat is geen optie. Dan, uh, op het moment dat dat vertrouwen in die, in die apparatuur verloren is... dan moet je gewoon serieus gaan kijken... van uh, waar moet ik dan mijn chips gaan laten maken... En uh, uh, ja, nu heeft uh, de markt zich uh, laten gelden. En waar de chips het goedkoop zijn, daar kopen ze. Maar uh, ik denk dat dit dus wel een keerpunt gaat worden. En dat heel veel ja. organisaties die met vitale systemen bezig zijn... bijvoorbeeld in de militaire wereld of in de nucleaire wereld... dat die serieus moeten gaan uitkijken van waar haal ik eigenlijk mijn apparatuur vandaan... en waar komen de chips vandaan die erin zitten. Want, uh, want dit zijn chips nu voor, voor militaire apparatuur. Het zijn niet chips die bij u en mij in de computer zitten. vraag ik me opeens toch even angstig af. Ja, niet dat de Chinezen nou, iets met mijn... Uh, uh, spullen kunnen hoor, maar... Ja, dat valt wel meevallen, want het is uh, een van de belangrijkste targets vanuit China. Er uh, zijn toch nog journalisten, zeker die zich met de dissidenten vanuit China bezighouden. Oh. En, maar dan hebben ze niet een, uh, een achterdeurtje in uw chip nodig, want uh, de software op je computer is al kwetsbaar genoeg, waardoor de Chinezen er ook mee kunnen spelen. En het, je ziet dus juist op die plekken waarbij mensen dat al doorhadden, dus dat de uh, Windows-software of Linux-software, dat is niet veilig genoeg, alles op basis van hardware bouwen, dus alleen maar chipjes met hun eigen programmatuur erbovenop. Die zijn nu ook kwetsbaar, want uh, nou ja, tot op het, uh, het laatste bitje hebben de Chinezen uiteindelijk controle over jouw systemen. Ja, Het is niet duidelijk, hè, zeggen de wetenschappers, of uh, de Chinese regering er ook achter zit. Zover durven ze nog niet te gaan. Ze, ze hebben geen gedetailleerd overzicht gegeven van wat ze nou precies hebben gevonden. De, tot slot, waarom doen ze dat niet? Nou, er komt een congres aan, volgens mij, 5 september in België... En het is een, uh, ja, een nette regel om je publicatie tot die tijd eigenlijk nog even te bewaren. Want ze willen natuurlijk dat mensen ook naar het congres gaan. En uh, alleen deze onderzoek heeft aangekondigd dat hij deze uh, doorbraak gevonden heeft. En uh, ja, dat heeft de hele securitywereld uh, een, een bijzondere pinkster gekregen, moet ik zeggen. Ja, we zijn, uh, zijn alvast gewaarschuwd in ieder geval. Ronald Prins, directeur ja. van Fox IT, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedenavond. De bas Bruce Springsteen, is al gezien in Landgraaf. Straks meer. Verkeersinformatie informatie, Wijnand Zwaan. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... is een kapotte auto gestrand bij het knopen Diemen. Dat veroorzaakt nu 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Ja, het blijft uh, druk op de wegen in Zeeland, vanuit Zeeland. Op de A58 zien we dat onder andere vanuit Vlissingen. Tussen de afrit Kruiningen en Hogerheide, 5 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Dan gaan wij nog een keer naar de europa Ropa-runde loopt voor het goede doel van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Bij de finish op de Kool single is Colette van Nune. Colette, is iedereen inmiddels binnen? Nou, even as we speak. Het laatste team komt nu binnen. Wordt ingehaald door de burgemeester onder meer... en door heel veel mensen van de organisatie... en fans met een enorme hoeveelheid rode rozen... En uh, nou, ze krijgen allemaal een klaphandje van de burgemeester. <laughs> Kijk, wil je ook feliciteren? Maar heel goed gedaan, jongens. U bent trots op uw stad, op deze mensen, de burgemeester Amutale. Ja, dit is een heel fijn volk. Het is uh, een evenement waar we echt het hele jaar door naar uitkijken. Het is uh, een evenement met een zwart randje... maar wel zoveel gevoel van saamhorigheid geeft aan de samenleving... Het zijn Rotterdammers, het zijn niet-Rotterdammers, het zijn Belgen, het zijn Duitsers. Mensen verkomen van en verder om dit mee te maken. Meer dan 300 vrijwilligers staan hier langs uh, de kant. En het is voor ons uh, als stad een uh, grote belevenis. En vandaag natuurlijk ook nog gezegend met het mooie weer. Ja, wat wil je nog meer wensen? Ja, het wordt ieder ja, jaar groter, hè? Hoeveel mensen kunt u hier hebben op een dag als vandaag? Nou, uh, als het gaat om de veiligheid kunnen we er heel veel hebben. Hooguit is het een kwestie van logistiek. Ja, want er komen nu ook mensen uit Hamburg. Vorig jaar was het alleen Parijs. Dus als ze het een beetje goed kunnen organiseren en timen, kan het hier natuurlijk altijd wel. De koolsting is toch afgesloten. Als ze vanaf 9 uur morgen beginnen binnen te lopen, dan kan dat een beetje spreid en organiseert. Maar ja, het kan hier natuurlijk. Het is hier begonnen en het moet hier blijven eindigen. En daar zult u wel voor zorgen. Ja, het is natuurlijk een prachtig evenement. Uh, de rozen die, uh, worden uitgestort over de organisatie. Alleen maar vrijwilligers ja. werken hier aan mee. Dat is ook waar, waar is. ik onder de indruk van ben? Er staat hier een fotootje van een kale jongetje die kennelijk chemotherapie heeft gehad. Uh, en uh, die heeft, uh, dat meisje naast hem, daar staat een jongetje, dat meisje heeft een pruik. Dat is echt mensenhaar. Dat is afgestaan door jonge mensen om daar pruiken te maken... voor andere jonge mensen die hun haar moeten missen als gevolg van chemotherapie. Is dat niet geweldig? En daar lopen deze mensen voor ja, ja. om dat mogelijk te maken, om dat te betalen. Ja. Vanuit Rotterdam hoorde u Colette van Nune. Tony Blair, de Britse oud-premier, heeft de hele dag bij de commissie Leveson gezeten. Deze commissie onderzoekt onder meer de banden tussen pers en politiek... naar aanleiding van al die afluisterschandalen. Correspondent Anne Sane in Londen. Anne, zo vaak uh, zien en horen we Blair natuurlijk niet meer. Vandaag de hele dag. Hoe zat hij erbij? Ja, hij zat er heel uh, rustig en uh, kon zich goed verwoorden. Hij kwam heel menselijk over en geloofwaardig ook. Op Twitter werd er verder wel veel commentaar gegeven op zijn welbekende handgebaren... waarmee hij zijn stellingen extra kracht bijzet. Dat heeft hij altijd al gedaan en sommige mensen zeiden dat ze er een beetje nostalgisch van werden... Verder sprak hij simpele en duidelijke taal en dat spreekt ook een heleboel mensen aan, ook nu nog. Sommige schrijvers zien hem liever praten dan huidig premier David Cameron. En iemand vroeg zichzelf af uh, wanneer Tony Blair weer terug de politiek in zou gaan. Ja. Nu, nu werd al eerder bekend dat Blair op een feestje is geweest van oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks van News of the World, het inmiddels opgeheven tabloid. Nu moet hij daar natuurlijk op terugkijken bij de commissie. Vond hij dat, dat gepast dat hij daar was? Ja, al wel er over dit feestje niet specifiek werd gesproken tijdens het verhoor vandaag. Zei Tony Blair wel dat hij het een logische zaak vond dat politici en de media een hechte band hebben. Natuurlijk heb je als minister-president te maken met machtige mensen en daar was mediamagnaat Rupert Murdoch en oud hoofdredacteur Rebecca Brooks er twee van. Hij zei: het gaat hier natuurlijk om een werkrelatie. Um, nadat hij geen premier meer was, werd de relatie met Murdoch en Rebecca Brooks wel anders. Uh, het waren geen dikke vrienden, maar er was zeker nog wel contact. Ook toen uh, Rebecca Brooks uh, gedwongen ontslag nam, stak Tony Blair haar nog een hart onder de riem uh, door een, een berichtje te sturen. Maar hij zei, de relatie met hen was wel soepeler geworden nadat hij geen premier meer was. Ik hoefde niet meer om het tellen te passen, om werk en privé gescheiden te houden, zei hij. En als hij terugkijkt op die band tijdens het premierschap, daar heeft hij helemaal geen spijt van. Nee, tenminste hij heeft dat niet met zoveel woorden gezegd. Maar hij ontkende zijn innige band met de media... in ieder geval niet in tegenstelling tot veel andere getuigen. Hij gaf bijvoorbeeld ruiterlijk toe dat hij probeerde kranten aan zijn kant te krijgen... zoals hij ook de kiezers aan zijn kant probeerde te krijgen. Dus niks mis mee, zei Tony Blair. Ja, hij heeft daar natuurlijk ook veel aan gehad aan de pers, vooral in zijn eerste jaren. Hij heeft daar ook last van gekregen op een gegeven moment. Dat hij werd aangevallen. Ook zijn vrouw is veel aangevallen in de pers. Beklaagt hij zich daar nog over? Ja, hij zei inderdaad wel dat de pers soms ongenadig kon zijn. En dat hij soms wel problemen had op privégebied. Maar deels accepteerde hij deze inbruk op zijn privacy ook wel. Tot op zekere hoogte in ieder geval. En hij zei ook dat hij zich vaak zorgen maakte. Soms zelfs meer zorgen over zijn ministers. Die de pers ook flink aanviel. Dus heel Heel van hem. Dat was Anna Sane vanuit Londen. Novak Djokovic heeft de eerste ronde gemakkelijk gewonnen op het tennis van Roland Garros. Mark Brasser volgt deze wedstrijden voor ons in Parijs. Mark, uh, voor Djokovic geen problemen, ook Federer is door. Waren dat uh, leuke wedstrijden om naar te kijken? Ja, het waren echt van die, van die eerste ronde wedstrijden... waarin de toppers zeg maar, het een, een setje moeilijk hadden... maar ja, eigenlijk niet echt in de problemen kwamen. En de spelers die gebruiken die eerste ronde partij ook altijd... Om, ja, om, om een beetje te wennen aan de omstandigheden. zich een beetje los te spelen. Ze hebben natuurlijk wel getraind de afgelopen dagen op Roland Garros. Maar het spelen van zo'n echte wedstrijd weer... met het publiek erbij, met, met, met alles wat erop afkomt... Ja, dat is toch elk jaar weer eventjes wennen voor de jongens. Maar goed, ze hebben, ze hebben het allebei makkelijk ja. gedaan. Allebei in drie sets gewonnen. Weinig energie verspeeld en, en en, en dus, uh, ja goed, ze kunnen allebei terugkijken op een, uh, op een uitstekend uh, optreden hier uh, op uh, dag 2 van Roland Garros. En dat geldt niet voor twee Nederlandse dames, want die liggen eruit. Ja, die liggen eruit. En dat was eigenlijk ook wel een beetje de verwachting. Michaela Krajček, ja, dag 10 tien geleden, elf geloof ik, om precies te zijn geopereerd. kijkoperatie aan haar uh, knie. Nou ja, dan mag je niet verwachten dat je dan uh, binnen twee weken goed speelt op Roland Garros. En Kiki Bertens maakte haar debuut, kwam uit het kwalificatietoernooi en ook zij verloor. Verdienstelijk optreden van Bertens, maar ook zij ligt eruit. Mark Brasser was dat, Roland Garros. Ja, hij is al op het terrein, de boss Bruce Springsteen. Om half negen begint hij aan het afsluitende concert op Pinkpop. Er zijn 61.000 mensen op deze slotdag afgekomen... volgens de organisatie, waaronder ook onder wie ook al een aantal vips. Jeroen Wielaert zag en hoorde andere sterren deze middag. Ik wil iedereen horen. Gers Doel was vandaag met getatoeëerde armen... de eerste man op het hoofdpodium. Simpel en sympathiek voor een veld vol eigen jong volk. niemand So you. Never go west. When you know you should be heading south. Never ever whisper. Cisic Steve was een soort voorbode van Bruce Springsteen met zijn grijze baard en zijn swampy blues. ging handtekeningen zetten opzij voor het podium van Herbert Kroonemaier. Jan Smeets op de slotdag werden jong en oud bediend. Ja, en vooral, vooral, ik heb net onwaarschijnlijk genoten van Herbert Kroonemaier. Ja, dat is popmuziek, dat is poëzie, dat is uh, politiek. Die man uh, die heeft wat. Gedistingeerd, maar toch rock'n'roll op zijn ja. duit. En totaal vol. Ja, de, dat is echt een groot succes. ik had echt kippenvel. Ja. Dan ben je ook over het veld geweest, waar het onveranderd zonnig was, waar een heleboel mensen overeind bleven, maar waar ik toch ook een aantal heb zien vallen. Ja, dat is. Te... Kijk, het is altijd zo, hè? elk voordeel hebt een nadeel. Dus dit, dit is een menu mooi samengesteld, en we hebben hier een waanzinnige saus overheen gegoten gekregen, in de vorm van le soleil. Ja, iets warm. Ja, warmte, warmte, te warm. Te warm, ja. Dat is zo. Oh. Dan zijn er drie gratis waterpunten. Staan dan toch te lange rijen voor? Ongelooflijk. Ja, ik eh, niet te begrijpen. Bovendien, ze kopen ook nog water. Het is gratis, maar ze kopen het ook nog. Dat was gisteravond volledig op. Ze allemaal worden aangevuld. aangevuld. Ja, ik heb dat ook gezegd toen op het podium. En dit zijn drie belangrijke dingen die je moet doen. Factor 30, je moet een hoedje van die op je hoofd zetten. En je moet vooral veel gratis water drinken. Want dat is toch uh, wat een mens nodig heeft. Water drinken op Pink Pop. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal. Voor deze avond, deze tweede Pinksterdag. We gaan naar Cameron Oela. Want jij presenteert straks na half zeven avondspits. Goedenavond. Goedenavond, Lucella. Dat doe ik zeker. En ik weet hoe het bij jou zit. Maar bij mij begint zo langzamerhand de EK-koorts EK ook te stijgen. Met dit mooie weer. Zeker, zeker. Ja. En, uh, en aan dit weekend uh, kwam er dus ook nog weer een idee naar voren... van FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Die zegt eigenlijk straks met die kwartfinales en halffinales... dan zou je helemaal geen strafschoppenseries meer moeten hebben. Voortaan moeten we het er op een andere manier gaan doen. En ik vind dat fantastisch. Goed nieuws. Wat mij betreft blijven beide ploegen zelf spelen... Totdat er een doelpunt valt. Al duurt dat uren. Net als op Roland Gros, net als bij tennis. Gewoon doorvoetballen. En als we dan toch gaan opruimen, deze EK-opruiming, dan kan Sepp Blatter... wat mij betreft ook weg. Hij heeft zijn langste tijd ook gehad. En waarom komt hij nu weer met een idee? En waarom niet al maanden, jaren geleden? Daarover ga ik het hebben. Bel zo meteen om mee te praten. 0800-1121. 0800-1121. Twitteren kan natuurlijk ook. Hashtag WNL. Ik ga straks praten met de penalty professor en met Danny Hesp. EK-opruiming, series moeten weg en blad er ook. Tot zo naar het NOS-journaal van half zeven.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 Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçao Radio 1, het NOS-journaal. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig met inzittenden van het vliegtuigje dat vanmiddag crashte op een landtong bij de Tweede Maasvlakte. Twee inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee anderen die ook zwaar gewond zijn, zitten nog in het toestel. Het vliegtuigje kwam vermoedelijk in problemen door zeemist. Bij een grote brand in een winkelcentrum in Doha zijn 19 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn 14 kinderen en 2 brandweermannen. Er zouden veel slachtoffers zijn in de kinderopvang van het centrum. Het winkelcentrum is het grootste in Doha, dat is de hoofdstad van Qatar. Oud-PVDA-minister Melkert wordt geen topman bij de internationale arbeidsorganisatie van de VN. Hij had gesolliciteerd samen met acht andere kandidaten, maar de post gaat naar de Brit Guy Ryder. Melkert werkte eerder bij de VN, bij de UNDP en als speciale gezant in Irak. En het aantal sociale huurwoningen dat vrijkomt is vorig jaar opnieuw gedaald met 6,3 procent. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Al jaren neemt het aantal vrijkomende huizen af. In de grote steden moeten mensen daarom soms tot wel 15 jaar op een huurwoning wachten. Dat zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Iemstra. Zeemist heeft voor veel mensen een dagje strand verpest. Door de misten aan de kust zijn er ook grote temperatuurverschillen. 14 graden aan de kust en plaatselijk 27 graden in het binnenland. Alleen in Zeeland komt er op dit moment geen zeemist voor. Vanavond en vannacht blijft mist voorkomen in de kustprovincies, vooral dicht bij zee. In het binnenland is het vanavond mooi weer, maar vannacht ontstaan er wolkenvelden. Het blijft wel droog en de temperatuur zakt naar een graad of 10 tot 12. De wind is vannacht zwak, alleen aan de noordelijke kusten een matige wind uit west tot noordwest. Morgen schijnt de zon geregeld, af en toe drijven er ook wolkenvelden over. En vooral in het zuidwesten van het land kan er morgen nog steeds zeemist binnendrijven. In het zuiden van het land ontstaan morgenmiddag een enkele bui... of enkele buien, misschien met onweer. Het wordt morgen 14 graden op de wadden tot 25 in het zuidoosten van het land. De wind is morgen zwak tot matig, windkracht 2 tot 4 uit het noorden. Namorgen blijft de wind in de Noordhoek en daardoor wordt het aanmerkelijk koeler. Donderdag en vrijdag is het waarschijnlijk maar een graad of 15. Vanaf donderdag neemt ook de kans op een bui toe. ANEB, verkeersinformatie. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... staat file tussen Sneek en Knoop met 4 kilometer. Op de A28, Zwolle, richting Utrecht... is het behoorlijk druk tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, 3 kilometer. Vanuit Zeeland loopt het vast op een aantal wegen. Dat is op de, N2, uh, de N59, Zierikzee, richting Hellegatsplein Voorknoop Hellegatsplein 3 kilometer. En de N256 richting Goes... tussen de Zeelandbrug en de Zandkreekdam, 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kamran Oula. Nu EK opruiming, series moeten weg en Sepp Blatter ook. Goedenavond, tot 7 uur ligt op Radio 1 de Bal bij u. Bel WNL, 0800 1121. Het is zondagavond 1 juli. Ons land zit massaal aan de buis gekluisterd. Oranje speelt tegen Duitsland alle 120 minuten lang. En nog steeds weten we niet wie zich Europees kampioen voetbal mag noemen. Het scheidsrechter die blaast op zijn fluitje. Tijd voor die vermaledijden strafschoppen. Ja, kijk, tot, eh, tot dat eerste deel. Hè. Oranje die de ek finale tegen Duitsland speelt. klinkt natuurlijk als muziek in de oren fantastisch. Maar die penaltiseries die zijn mij al jaren een door in het oog. Tijdens het Pinksterweke einde stelde FIFA-voorzitter Sepp Blatter voor om op zoek te gaan naar een nieuwe methode om wedstrijden te beslissen. Ik ben het met hem eens. Wat mij betreft blijven beide ploegen spelen totdat er een doelpunt valt. Al duurt dat uren. Overigens vind ik het wel stuitend dat de bejaarde Blatter juist nu met zijn plannetje komt. Elf dagen voordat het EK-geweld gaat losbarsten. Waar zat hij de afgelopen jaren? Het is... ...tijd voor radicale voetbalvernieuwingen... ...om het mooie spelletje aantrekkelijker en beter te maken. Ik pleit voor een heuse EK-opruining... ...en in die, uh, in die uitverkoop zijn ze Blatter... ...en wat mij betreft ook de strafschoppenseries. Nee, het is over. Het Nederlands elftal ligt eruit. Het Nederlands elftal is gesneuveld in een halve finale... ...waarin het de zenuwen niet te baas kon. Anders kan het niet worden uitgelegd... ...dat een serie strafschoppen geen lucht heeft gegeven. Bel WNL 0800 1121. Ja, je hoorde fragmenten 2000 en toen verloor Nederland van Italië na een strafschoppenreeks en werden we uitgeschakeld. Ik pleit voor vernieuwing en spreek er zelf over met penalty professor Giri Vergauw, met de voorzitter van de Vereniging van Contractspelers in een voetbal uiteraard, Danny Hesp. En ik ben natuurlijk ook benieuwd wat u vindt en wat vindt, bent u nou voor zo'n strafschopper-serie of heeft u een beter idee? Een vernieuwend idee? U kunt natuurlijk twitteren, hashtag WNL, hashtag Oranje Mag uiteraard ook. En bellen kan natuurlijk op het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. En ik zie bijvoorbeeld op Twitter, het oude man, hashtag WNL, wil je dan de Golden Goal weer invoeren. Dat werkt niet. en blad er mag sowieso weg. Hashtag mafiva. Um, ik wil zeker niet de Golden Goal per se opnieuw invoeren, maar als u een goed argument hebt, dan hoor ik dat uiteraard heel erg graag. Wat mij betreft gaan we gewoon doorvoetballen totdat er iemand scoort. Aan de telefoon is meneer Van Rest uit Den Helder. Goedenavond, meneer Van Rest. Bent u het met me eens? Uh, ja, wel, maar dan met een speciale regeling. Ik ben niet zo jong meer. Ik ben 83. En uh, gewoon doorvoetballen tot de tijd zo normaal dat pen penalties aanbreken. Mm -hmm. En dan gelden, niet, dan gelden de overtredingen. Wie het minste overtredingen heeft gemaakt in die hele wedstrijd... die heeft dan al gewonnen. Eventueel kan dan, zijn ze alle twee gelijk. Dan kunnen ze nog een doorspelen. Hè, dus uh, mm -hmm. nog een verlenging. Maar bij de eerste beste overtreding... Uh, valt degene die die maakt, valt die ploeg uit. Dus dan wordt het sportief, wordt het opgelost aan het eind. Meneer Flores, u, ja? u, u bent acht jaar ouder dan Seb Blatter, maar zoveel vernieuwender. Wat een prachtig idee. Dus eigenlijk zegt u dit gaat voor de sportiviteit in het voetbal. Uh, we gaan ja. kijken naar hoe sportief een club is geweest, of een land. Ja. Dus tot het eind uh, dat normaal penaltys genomen wordt, dan wordt er gekeken... Uh, wie de meeste overtrainingen heeft gemaakt, die heeft al verloren. Maar zijn ze daarin gelijk, dan gaan we nog een verlenging door en dan doorspelen. Maar de eerste beste overtreding die dit maakt, die heb ik dan verloren. Kraak Helder, meneer Van Ress. Geen spel tussen te krijgen. Dank u wel vanuit Den Helder. En ik ga naar Mo Katabi uit Amsterdam. Goedenavond, meneer Katabi. Goedenavond. S uh, ik zeg Seb Blatter weg en die strafschopperserie is meteen weg. Dat moet u toch met me eens zijn? Seb Blatter mag weg van mij, maar die, die strafschopperserie moet er blijven. Waarom? Nee, dat maakt toch het juist leukste voor voetbal. Zoals afgelopen weekend. De Champions League finale. chelsea baren Ja. Ik bedoel, als die, ze, uh, die, toen die strafschopjes hier aankwamen, toen gingen juist veel meer mensen nog kijken. Ja, maar die strafschopjes, die duurde kort. U zijn spannend, maar iemand die de hele wedstrijd heeft gezien, ik, wat mij betreft, gaan ze dan nog uren door voetballen. Wat vindt u da daarvan? Gewoon voetballen ja, totdat het een doelpunt valt? Ik denk als er een club echt zo goed voetbalt, die heel goed voetbalt, is, uh, voetbalt die moet dan gewoon die wedstrijd winnen. Maar ik bedoel, als het er toch op, uiteindelijk één 1 blijft of gelijk, gelijk blijft, dan, nou ja, dan, ja, dan, dan, dan zijn ze dus blijkbaar niet goed. Zoals maar, waarom een tijdslimiet? maar waarom vindt u dat een tijdslimiet zo goed? 120 ja. minuten en dat is dan genoeg? Ja, ik, ik denk, uh, nou ja, maar, kijk, die strafschoppen, dat maakt gewoon iets extra's. Dat maakt gewoon, voor heel veel mensen is gewoon, weet je, zoals een kleine club zoals kijk bijvoorbeeld die finale vooraf was Chelsea al afgeschreven van ja Bayern München gaat winnen mm -hmm. en en toch dan en dan, dan win je toch Chelsea weet je het is zo prachtig Nee, een, een duidelijk verhaal. Wat u betreft mogen de stadschappen blijven. Maar uh, Sepp yeah. weg. ik noteerde... Ja, die heeft ja, die, zijn die, die, die tijd gehad. Die heeft zijn tijd gehad. Dank u wel, meneer Katabi. En even kijken wat er op Twitter gebeurt. Want je kunt natuurlijk ook hashtag WNL gebruiken. En dan uh, lees ik je tweets hier live voor in de uitzending. Niels Fiets die zegt... Penalty afschaffen en die Blatter wil zeker keepers omkopen. Corrupte bende, die FIFA. En Barend Beer. Ik ben het oneens. Penalty is voor mij spanning, sensatie en nagelbijten. Afblijven en oefenen Nederland. Hetzelfde nou, als meneer Katabinet zei. Aan de telefoon heb ik de penalty professor Giri Vergauw. Meneer Vergauw, goedenavond. Meneer Vergauw is op dit moment niet aanwezig. Dan ga ik even kijken. Meneer Vergauw, bent u er? Ik ben er. Ah, kijk, u bent er. Excuus. Um, ja, goedenavond. Goedenavond. U bent de penalty professor. heeft er, er allerlei, geloof ik, boeken over geschreven. Hè? Um, ja, dat klopt. Strafschoppen is weg. Wat mij betreft, bent u met me eens? Nee, ik vind het uh, natuurlijk een heel gek uh, idee om dat te gaan doen. Kijk, uh, die, die series die zijn ooit ontstaan om juist eerlijk uh, de finales of de wedstrijden te beslissen... en niet door een muntje op te gooien. En, ja, Een strafschop hoort sinds 1891 bij het voetbal... Ja, en als we dat gaan afschaffen, dan kan, je wel, dan kan je net zo goed afschaffen dat er een keeper is bijvoorbeeld. Ja, vroeger... Of dat er de buitenspelval is, of dat we een ingooi hebben. Okay, want vroeger ja, en... hadden we inderdaad kop of munt, hè? na het einde van de wedstrijd gelijkspel, kop of munt. Dat is inderdaad ja. afgeschaft, maar... Wat ja, mij... dat vonden we natuurlijk. Ja, in, in 1968 en 1969 zijn een aantal wedstrijden uh, is, is een aantal wedstrijden beslist door dat muntje op te gooien. Onder meer tijdens het EK van 1968 tussen Italië en Sovjet-Unie. Nou. Ja, nou ja, als je iets corrupt in, in stand wil houden, dan is Precies. dat volgens mij een muntje opgooien. Nee, dat, dat nooit meer. Maar laten we nu naar de toekomst gaan. Want toen is er waarschijnlijk ja. hier ook over gesproken in 1968. En ja, toen dacht men ook, nee, strafschoppen, dat is niet uh, dat is geen goed idee. Uiteindelijk kwamen die er. Maar waarom ja. niet gewoon, zoals ik dat zeg, door voetballen totdat er een doelpunt valt, ook al zijn we dan tot drie uur s'nachts bezig. Ja, nou ja, kijk, je ziet dat die verlengingen, dat is een heel interessant fenomeen, er, er wordt bijna nooit gescoord in verlengingen. Je ziet dat de moeheid toeslaat, dat de scherpte van spelers uh, natuurlijk uh, wegvalt. En ik denk ook dat je dit niet moet gaan doen, omdat de, de, de, de veiligheid van de spelers en de gezondheid van de spelers natuurlijk ook op het spel staat. Op een gegeven moment uh, moet je met sport natuurlijk toch oppassen, dit zijn mensen die getraind zijn om 90 minuten voluit te gaan. 120 lukt vaak ook nog. Maar als je ziet hoeveel blessures er aan het eind van die wedstrijden komen. Hè, je ziet ze op de grond liggen met, met allerlei verschijnselen van kramp. Ja. Dan is dat niet zo'n goed idee. Ik, ik weet dat er ooit een wedstrijd is geweest waarin ze 26 uur lang door hebben gevoetbald omdat er geen beslissing kwam. Kijk. Ik meen in Mexico, dat, is, uh, dat waren nog eens tijden, ja. maar ik, ik zou het toch niet graag uh, willen invoeren. Ik vind de, de strafschop wat dat betreft toch een, een schitterende oplossing voor een uh, onoplosbaar probleem. Ja. Namelijk dat we eigenlijk willen dat altijd de beste wint. Precies. Nou, meneer Bernhards, uh, ik ga zo even naar iemand anders doen. Dat is Alex Bernhards, die belt net in op het gratis nummer 080112. en dat mag iedereen overigens doen, ook als hij niet met me eens bent. Want meneer Bernhard heeft misschien wel een ander idee. Meneer Bernhard, goedenavond. Goedendag. Wat Ik moet je u... voor om een shoot-out te doen? Oh, een shoot-out. Een shoot e in de Ja, dus gewoon vanaf de, vanaf de middenstip en dan uh, op de keeper af. Nee, niet vanaf de middenstip. Dat is een beetje verlopen natuurlijk, als je twee keer, als je 120 minuten hebt gespeeld. Ja. Maar zeg maar de toezien. Oké, dus ergens rond uh, meters of 20, 25 en dan op de keeper af. Ja. En dan mag je dan gewoon een uh, om... schieten of om de keeper. heen. waarom vindt u dat een beter idee dan uh, strafschoppen? Omdat uh, als je een beetje verstand hebt van penalties... dan weet iedereen in belangrijke wedstrijden welke kant hij op gaat. Hm. Dat heb je gezien met uh, Van Reukelen. Die wist waar, welke hoek die geschoten wordt. Maar krijgen we dat met de shoot-outs ook niet? Een, een, een linkse poot gaat natuurlijk wat af, een rechtspoot gaat naar rechts. Ja, maar dat is helemaal nieuw. Dat moet je helemaal opnieuw uitvinden natuurlijk. Dus het ja. duurt weer een paar jaar voordat uh, iemand anders het weer kan veranderen. Nou, meneer Bernhard, het is een helder idee. Dank u wel vanuit naar de, de penalty shoot-out. Um, Giri, die hebben we in het voetbal wel eens gehad, toch? In Amerika, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Uh, toen de, de MLS, uh, waar Cruijff ook speelde en Beckenbauer. Dat was altijd bij elke wedstrijd die. Uh, gelijk eindigde, werd er een shootout gehouden. Nou, op zich is dat natuurlijk een, een, een leuk idee. Uh, een toevoeging, ik heb overigens gisteren nog naar het hockey gekeken, waarin de Nederlanders weer verloren, ze, tegen de Duitsers met een hockey shootout. Ja. Uh, dus uh, voor Nederland zal het waarschijnlijk niet veel beter gaan worden als we dit gaan invoeren. Maar ik, ja, ik zie eigenlijk niet het voordeel ten opzichte van een strafschop, omdat je ziet toch dat bij de strafschop een, een, een heel duidelijke procedure te volgen is. Het is herkenbaar, ja, en moet je dan vanaf de middenstip lopen, zoals men in Amerika dan deed, of vanaf 30 meter gaan lopen? En wat voegt dat dan toe qua spanning en maar met strafschop... qua eerlijkheid ten opzichte van de strafschop? Dat zie ik toch niet helemaal. Maar met de strafschop is het toen natuurlijk toch ook gewoon zo geweest dat we hebben gezegd... de stip die, die komt daar, hè? is ongetwijfeld gepleit 11 meter, 8 meter, 9 meter. Eh? Ja. Ik bedoel, uiteindelijk kom je er wel uit. Ja, nou ja, je kan natuurlijk. Kijk, het is allemaal ooit bedacht natuurlijk. Elke sport is bedacht en de regels zijn ervoor bedacht. Dus je kan natuurlijk iets toevoegen. Um, een shootout is een idee net zo goed als het idee van de eerste uh, spreker of de tweede, dat ben ik even kwijt. Die sprak over dat uh, overtredingen mee gingen tellen. Ja. Zoals je bijvoorbeeld ook in het ijshockey hebt. En we weten allemaal dat de heer Blatter natuurlijk een oud ijshockeyer is en geen oud voetballer. Mm -hmm. En dus dat zou zo ingevoerd kunnen worden. Maar er blijft toch een zekere mate van subjectiviteit in die ik bij de vijf strafschoppen niet vind. Hm. Dank u wel voor dit moment, Giri Vergouwde, onze penalty professor. Het is kwart voor zeven, u luistert naar Radio 1, Avondspits. En ik heb het over een EK-opruiming, want we, wat mij betreft mogen strapschoppen series meteen weg. Het is een idee van Sepp Blatter, de FIFA-baas. En ik vind eigenlijk dat die Blatter er ook erg laat mee komt. Dus wat mij betreft mag die hele Sepp Blatter ook naar huis. Zijn biezen pakken, zijn koffers meenemen en uh, kunnen we echt gaan vernieuwen in het voetbal. Het liefst al zo snel mogelijk, het EK gaan we niet halen. Maar heeft u een beter idee, dan kunt u natuurlijk ook bellen als u zegt dit moeten we gaan doen. Pieter hele Hillegom, belt in. Goedenavond. Heeft u een Hallo. goed idee? Wat moeten we doen? Uh, nou, <coughs> uh, alle twee. De, de strafschappen moeten weg en Sir Blatter moet ook weg. Want uh, daar moet gewoon een, een, een mannetje komen die, uh, die wat verfrissender is. Maar mijn idee is gewoon, het zijn allemaal heel duur betaalde... Uh, mensen die daar in het veld rondlopen. De voetballers, ja. Uh, ik denk dat gewoon degene die het beste traint uh, het mag winnen. En gewoon de hele wedstrijd opnieuw uh, laten spelen. Ah, u pleit voor opnieuw de wedstrijd. Dus als we er niet uit zijn, 120 minuten de volgende dag, opnieuw het veld op. Nou, of gelijk erachteraan. Maar dat is toch helemaal niet meer te doen met de huidige commercie... met alle voetbalrechten en de, de wedstrijden die erna komen? Ja, juist, daar gaat het om. Het zijn de... de, de... De televisierechten en alles wat dat uh, zal gaan tegenhouden. Maar ik vind gewoon dat degene die het beste traint, die houdt het het langst uit. En maar dat betekent dat, dat we op zondagavond hebben we het EK-finale En dan gaan we op, of en op maandagavond of dinsdagavond gaan we weer een tweede finale beleven. Dat is eigenlijk wat u zegt. Zoals de FA Cup nee, ook. Nee, gewoon gelijk, gelijk uh, uh, tien minuten rust en weer opnieuw beginnen. Ah, meteen erachteraan. Dus eigenlijk bent u het helemaal mee eens wat ik zeg. Gewoon doorspelen totdat er iemand scoort. Ja, tot ze erbij neervallen, zeg maar. Nou, dat is een duidelijk maar punt. Is, maar niet die zogenaamde goal-to-goal. Goal, want dat vind ik dan eigenlijk ook niet oneerlijk. Nee, gewoon de hele wedstrijd gelijk erachteraan overnieuw spelen. Pieter Hogewerf uit Helegom, dank u wel voor het inbellen. Uit Papendrecht, uh, Johan Edo. De stadschoppenseries moeten weg. Uh, ja, uh, ik denk dat het beter is. En uh, na de reguliere speeltijd van 90 minuten... Uh... Ongeveer 10 minuten, dus inlassen voor rust. Oké. Okay. En dan uh, 2 x 20 minuten en wie in die, 20, uh, in die minuten scoort, die heeft gewonnen. Nou, u bent... En, en oh, ik, heb, ik heb geen mening over meneer Blatter, want ik heb het daar niet gezet. Nee. Er wordt zoveel gesproken over anderen, dat, uh, die moet weg en die is corrupt. Ik heb dat, ik heb dat, ik heb dat niet gezien. Nou, het wordt corrupt heb ik niet in de mond genomen, maar dat wordt, nee, nee, nee, nee, nee. Dat wordt inderdaad heb, getwitterd. Uh, maar meneer... Beller, uh, beller, een, een of ander beller heeft dat gezegd. Exact. En ik vind dat uh, je niet over een ander moet oordelen. Je moet gewoon e eerst kijken hoe de vork in de steel zit. En daarna een, een, een oordeel geven over een ander. Hm. Het is altijd uh, dat men steeds weet... Uh wie, uh, men weet okay. meer dan zelf. Meneer Eduard Papendrecht, dank uh, voor het bellen. U bent het uh, grotendeels met mij eens. Um, en er wordt uh, flink gebeld. Er komen ook allerlei mooie ideeën naar voren. De ideeën die zijn hier in Nederland helemaal niet Frans Bekkenbouwen die het moet doen. We moeten het gewoon lekker hier zelf doen. En ik ben benieuwd uh, wat Danny Hesp ervan vindt. Oud-profvoetballer tegenwoordig voorzitter van de Vereniging van Contractspelers. Goedenavond, Danny. Hoi, goedenavond. Ja, Wat uh, vindt u ervan? is uh, weg ermee? Nee, ik denk dat uh, de heer Blatte tijdens het nuttigen van een wijntje denk ik iets te veel heeft uh, gesproken. En uh, nee, ik vind ik vind het een slecht idee. Ik denk dat we, uh, ik heb een aantal ideeën en suggesties langs horen komen van uh, van mensen. En uh, nee, ik denk dat de beste oplossing nog steeds is uh, penalties. En ook al wint dan niet altijd de partij die misschien het, uh, het beste heeft gespeeld gedurende de wedstrijd. Het blijft toch een apotheose waar uh, iedereen altijd wel, uh, wel mee kan leven. Maar dat willen we toch? We willen toch uiteindelijk dat de beste wint. Dat het spannend is. Want het is nu ook heel spannend. Maar het is de vraag aan welke kant gaan we die strafschoppen nemen? Uh, welke spelers? Wie heeft de keeper er nog in staan? Je kan toch veel beter zeggen, we spelen gewoon door tot, uh, totdat er een doelpunt valt. Ja, nou goed, dat, dat, dat is natuurlijk ook geweest met, met Sudden Death. Dat je, dat je inderdaad doorgaat totdat er een, uh, wel binnen de, binnen de, de, de, de speeltijd. Maar goed, ik, ik hoor suggesties als, als doorspeler totdat je erbij neervalt. Ja, dat, dat kunnen we de spelers inderdaad niet aandoen. Nee. Ook al zijn het uh, goed betaalde spelers. Dat hoor ik ook nog voorbij komen. Ja, dan nog kan je niet verwachten dat ze, dat ze een aantal uur op een veld gaan staan... en dan nog iets kunnen bieden aan de toeschouwers. Ja. Nou, ik denk dat... natuurlijk uh, is het altijd goed om na te denken over, uh, over mogelijkheden... om de, de wedstrijd uh, inderdaad te laten winnen door de partij die er recht op heeft. Alleen, ja, goed, dat is in het voetbal. En, en zo gaat het en zo is het altijd, altijd geweest. En... Af en toe zitten we gefrustreerd op de bank als, als inderdaad Chelsea wint, terwijl Bayern de hele wedstrijd uh, het spel heeft gemaakt. Precies. Ja, dat is voetbal en, en dat, dat is ook de charme van het voetbal. En, ja goed, Spanje is, uh, is wereldkampioen geworden en volgens mij waren we het allemaal over eens dat dat de terechte winnaar was. Exact. Danny, er bellen ook mensen in met positieve ideeën. Laten we eens even kijken wat meneer Houtema Heer, uh, uit Heerenveen te zeggen heeft. Meneer Houtema. U, u heeft er ook een idee wat we kunnen doen in plaats van strafschoppen? Ja, uh, je moet gewoon uh, de reguliere speeltijd. dus gewoon de 2 keer 45 minuten. Ja. Dan, ga je, uh, dan is het 0-0 uh, wijn je maakt niet helemaal onbeslist. Dan ga je twee keer een kwartiertje uh, of 20 minuten verlengen. Zoals nu ook het uh, geval is. En dan? Da en dan iedere, iedere twee minuten haal je er een speler uit. Ah, dus op een gegeven moment hebben we 8 tegen 8 uh, meer ruimte op het veld en wordt Jammer. er sneller gescoord. Nou ja, maar gewoon iedere, iedere twee minuten moet de verplicht van elk, elk team één uit. Nou, een duidelijk... Niet en... En, dan, en dan is het aan de, aan de eigen coach wie die eruit haalt. Een helder idee, meneer Huytema. Met... Dank u wel vanuit Herenveen. Uh, Danny Hesp, wat, wat vind je van dat idee? Dat we gewoon positief houden, maar dat we op een gegeven moment gaan spelen, spelers het veld uitgaan... en dan hebben we meer ruimte op het veld. Kan er weer gescoord worden? Nou, ik denk... Het lijkt me op zich wel een keer leuk om het te testen. Uh, net als met uh, spelers zonder buitenspel. Dat je een keer gaat kijken hoe zoiets uitpakt. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, doorspelen tot de, totdat je erbij neervalt. Ik ben benieuwd of het, of het spel dan inderdaad. Uh, of, of de wedstrijd nog leuk blijft. Hm. Ja, ik, ja, nogmaals. Ik, ik, ik, ik, ik hoorde heel veel suggesties langskomen. En. Uh, ja, ik, er klinkt er geen eentje in mijn oren zo van: nou, dat, dat maakt het spel er leuker op of eerlijk op. Jij vindt het prima uh, zo. Heb je, heb je trouwens al reacties uh, gehoord van huidige voetballers, van spelers, uh, op het bericht van, uh, dat Seb Blatter uh, een onderzoek wil doen om met een nieuw idee te komen? Nee, nee, nee, eigenlijk niet. Ik heb het ook niet onderzocht onder de, onder de spelers. Dus ik praat nu ook puur uit, uit mijn, eigen, uh, mm -hmm. uh, vanuit mijn eigen, vanuit mezelf. Maar. Nou goed, ik, ik denk dat het merendeel van de spelers uh, opgegroeid is met penalties nemen dus dat het dat, dat er min of meer gewoon bij hoort en ja in Amerika heb je dan inderdaad de shootouts ja, vol, volgens mij hebben we dat in Nederland ook wel eens getest ja goed dat is toch heel vreemd als als spelers daar weer aan moeten uh, beginnen, het is compleet nieuws maar uh, ik, ik denk dat er weinig spelers zijn die zullen zeggen van verander het maar want wij zijn tegen het nemen van penalties aan het einde van zo'n wedstrijd ik denk dat de meeste spelers Nee, het, het, het, een, een einde zoals, uh, zoals het nu is, dat accepteren, ook al uh, is, is het vaak niet uh, of meestal niet uh, de terechte winnaar. Ja, dan nog accepteert men dat men gewoon in 90 minuten het niet af hebt kunnen maken of in 120 minuten. En, ja, ja dat, dan, dat het dan maar een, een loterij wordt. Precies. Danny Hesp, voorzitter van de VVCS. Dankjewel uh, voor de je reactie op het plan van Seb Blatter. Je bent het niet met me eens. Maar dat maakt niet uit. Bent u het niet met mij me eens? Mag je ook gewoon bellen 0800 1121? Of twitteren. Hashtag WNL. Eens kijken wat uh, wordt getwitterd door dit moment. Job Bierman, die zegt: Eens, maar het is bij die organisatie een corrupte zoon heeft hij denk ik over de FIFA. Blatter is daar een dictator en voert zijn zin door en zal, dat zal hij blijven doen. En Happy Bongers, die zegt hashtag WNL voor de neutrale kijker is er niets spannender dan een penaltyserie. Op een eindtenoor geldt dat dus voor 80% van de wedstrijden. Dus dat is weer iemand die niet met me eens is. Meneer Van der Kleij uit Den Haag, goedenavond. Ja, goedenavond. ik spreek met meneer Van der Kleij. Dat hoor ik inderdaad. Laten Wat vindt u de ervan? De een speeltijd van 90 minuten ja. verlenging en de buitenspel opheffen. Geen buitenspel meer en dan gewoon doorvoetballen? Gewoon doorvoetballen en dan komt er vanzelf wel een winnaar uit. Kijk, heel goed meneer van der Klaar Haag, dank u wel met een top idee meneer Van Es. Goedenavond uit Nijmegen. Nou, ik had twee ideeën. Nou, de eerste heeft die meneer net al uh, gekondigd, namelijk buitenspel opheffen. En de tweede? In de verlenging. En de tweede is net bij het boksen. Geen beslissing, een jury gaan uh, samenstellen van tevoren al. Nee meneer Van S, we gaan toch van voetbal geen jurysport maken? Oh, oh, wacht even. Want ik vind dat aanvallend voetbal beloond moet worden. En als inderdaad uh, zo'n Bayern Chelsea alleen maar Chelsea voor de pot zit te hangen... en, en de verlengingen zijn voorbij... en Bayern wint op punten omdat ze uh, het meeste hebben laten zien... vind ik dat wel een argument, dat eens... Uh, Ah, U wilt ja, toch u wilt... een suri misschien wel van maken, Piet van S. Enze... Nou, als het nodig zou moeten zijn, dan het, wel. Uh, en inderdaad het buitenspel opheffen. Ik denk dat het ook voor. Uh, ik ben bij het hockey hebben ze het ook al gedaan. Gewoon geen buitenspel meer, ook in de reguliere speeltijd. En dat klopt inderdaad. Het spel wordt een stuk aantrekkelijker. Daar heeft u helemaal gelijk Meneer Van S uit Nijmegen, dank u wel. Robin Verdam uit Puttershoek. Uh, de strafschoppen series, hoe zie jij dat? Ja, ik wil er nog even. Robin, dat moet zeker weg. Ja. En, uh, en daarnaast vind ik dat iedereen een strafschop moet nemen. Alle spelers die op het veld staan? Ja, dat klopt. Totdat je natuurlijk uh, ongelijkheid hebt en uh, dat iemand dan uh, uiteindelijk toch een ploeg gewonnen heeft. Omdat, die er, uh, ja, omdat je niet alle elf dan meer kan uh, nemen. Maar ik vind dat iedereen die in het veld uh, op staat, kan een strafschop moet nemen. Ja, want uh, dat, dan, dan ben je ook van het gezeur af van die spelers die zeggen ja ik durf niet of ik voel me niet helemaal lekker. Exact, exact. Dat moet van iedereen moet alleen nemen. Oké, okay. nou een kraakhelder idee. Dankjewel. Ik kan nog naar één bellen toe gaan, dat is meneer Jordens uit Hoorn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de strafschoppen moeten, wat mij betreft, weg. En veel mensen waren het met me eens, maar niet iedereen. U bent het met mij? Nou, nee, ik ben het op zich wel eens. Alleen eens. Het lijkt mij leuk om het eens een keer anders te doen. Uh, we spelen er gewoon de reguliere speeltijd. Vervolgens, als het gelijk blijft, worden er direct strafschoppen genomen. Ja. Er komt, er komt een winnaar uit en die winnaar gaat als het ware de verlenging in een lichte voorsprong. Kijk, direct dus nemen. Het 0-0, dan is die, die winnaar bekend en wordt gescoord door de tegenpartij. Oké, okay, goed, dan is de tegenpartij de winnaar. Heel goed, meneer Jordans uit Hoorn, dank u wel. Even kijken op Twitter nog wat er wordt uh, gezegd. Gijs Jasper zegt doorspeel tot er gespeeld wordt, hashtag WNL. Steven Oostlander die zegt, wat is er mis met strafschoppen? Alleen verliezers mopperen erover en Paul Breddels... Prima inderdaad, één keer verlengen en daarna met steeds één of twee spelers minder. En camera's op de doellijn. U hoorde het, een vernieuwende avondspits met buitengewoon veel ideeën hoe we het voetbal nog aantrekkelijker kunnen maken. En misschien is het idee van de 83-jarige meneer Van Rest nog wat mooiste. Fair play. Hoe meer overtredingen. Hoe slecht hij ervoor staat. En hoe minder de kans is dat je dan nog alsnog de wedstrijd wint. We zullen zien wat uiteindelijk wordt besloten. Zometeen op deze zender is in ieder geval kunststoffer met sopraan Mac Fadden. En morgenavond is er weer een nieuwe avondspit. Dan zit op deze plek Joost Eertmans. een hele mooie avond. Ja, twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Na een druk pinksterweekend straks de gast. Burgers Zo directeur Alex van Hoof. Hoofd. Wij hadden vroeger, nou, tot mijn achttiende hadden we ook altijd ja, jonge apen, jonge panters, jonge leeuwtjes hadden we bij ons in huis. Dierentuindirecteur Van Hoofd over zijn familiebedrijf dat bijna 100 jaar oud is... en over zijn inzet voor natuurbescherming. Twee dingen. Zometeen tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten. U heeft al drie keer naar al uw bedrijfskosten gekeken...